Justitie stelt een strafrechtelijk onderzoek in naar de virusbesmetting. Speciale afdeling van de Nationale Recherche onderzoekt onder meer of er strafbare feiten zijn gepleegd. Mogelijk wordt daarbij samengewerkt met buitenlandse diensten. Volgens internetbeveiligingsbedrijf Fox IT is op de geïnfecteerde computers vandaag een nieuwe schadelijke software geplaatst die probeert bankgegevens te stelen.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 de Olympische Spelen hebben de Nederlandse zelfsters Lisa Westerhoff en Lopke Berghout een bronzen medaille behaald. In de baai van Weymouth kwamen de twee in de medal race als zesde over de finish in de 470-klasse. En dat was uiteindelijk genoeg voor een derde positie. Het goud ging naar een Nieuw-Zeelands duo. Het weer, vanavond en vannacht brede opklaringen, maar ook kans op nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. Morgen is het, net als vandaag, wel iets warmer, 20 tot 24 graden. Dit, was het NO. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de ring van Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad voor de Koenten 3 kilometer. De A13 daarna richting Rotterdam voor afrit Berk en Rode Reis 4 kilometer. Voor Knoppen-Kleinpolderplein 2. De A20 richting Gouda voor Rotterdam Centrum 3. En op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Krooswijk 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Turn it up now. Get, get it poppin', pop to molly. Dirty bass, we so body, body. Ow. Too legit, we can't quit the party. Super freaks, no Illuminati. So, one, two, hit the booze. We on you, two, nothin' to lose. So let it loose.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 Voor hier van rud Mental, Dat is toch een rare tekst ook For East Movements Met Turn Up The Love And Will I Am And This Is the Love Met Eva Simons Ken je haar ook? Eva Simons Dat is toch die Nederlandse Die met Het is een Belg uh, Nee het was Nederlands. Nederland Nee ze is Belgisch Oké okay, nou die Belg Die met uh, William een nummer heeft ja. gemaakt Ja Ik had het ik, volgende plaatje is What The Fuck Vandaar Pop mm -hmm. En ik had echt zo'n What The Fuck momentje die, Deze week Vertel Ik ging naar uh, Holland Casino Ja ik ben ja. 19 Dus dan mag je er naartoe. Ja Alleen uh, Ja toen gingen ze Met je kinderpas dan ja. Met mijn kinderpas Ja wat bedoel je hiermee? Ga, ga door. Maar in ieder geval, ik ging er dus naartoe. En uh, ja, mijn ID was verlopen. Kan ik later pas achter. Ja. Maar ja, daar gaan ze dus al uh, te student, al die student of zo. Ik weet niet. Dat inderdaad. Gaan ze doen. Mm -hmm. Dat Gooi ze even je ID achter scannen. Ja. Maar mijne pakte hij dus niet. Ja. Dus ik, uh, daarvoor grappen tegen mijn vrienden: van ja, wedden, ze gaan bij mij zien dat ik word uitgezet. En wat gebeurde er nou? Mijn ID is dus verlopen. Ja. En ik werd dus, ik werd dus letterlijk uit het casino gezet. Nee, ik ben verbaasd. Ja, maar dat, dat je vrienden hebt. Dat je tegen je vrienden ook... Da. Maar, ben ik, maar, maar, dat wat, ik ben verbaasd wat, wat was er nog meer? Ik ben een casino toch? Niks. Casino We gaan niet luisteren zoiets? naar muziek. Maar je hebt vrienden. Ja. Echt? Al heel lang. Sinds wanneer? Sinds mijn 19e. Echt? En hoeveel geld geef je? В нашем доме поселился замечательный сосед. Ik heb een heleboel дом. Avicii met Super Love. En daarvoor hoorde je What The Fuck Met Da Pop. Nee, Da Pop Met What The Fuck. Wat well, is nou, ik heb het? What The Fuck Met Da Pop heet hij. En we blijven... DJ Pepper zit uh, in, de, in de studio. En daarom blijven we een beetje in die house-achtige sfeer. Wat is dit? House? Of hoe noem je dit? House, house muziek. Hier is Chesto met Maximal Crazy. <middels> Ja, Jodo Chesto, Chesto Met Maximal Crazy Ja yeah. Hallo Oh, je hebt de echo ding weer gevonden Ik heb de echo Kerim Ja Jij hebt je eerste rijles gehad Ja Hoe was het? Heel leuk Zet die echo even? Oh. Ik doe wat Ja Ja. Heel leuk. Ja. ja, goed Ik heb alles gedaan wat je kan doen in een auto Ja Ja Dus, hoeveel mensen aangereden? Nul Nul? Ja, die man die was verbaasd hoe goed hij kon rijden zonder ervaring Ja Ja Ik heb achteruit ingeparkeerd en alles al in mijn eerste les Ik heb geschakeld, uh... Hard gereden, zacht gereden, bochtjes gemaakt, hmm. achteruit gereden, gestopt, politie achter je aangehaald, dat niet. Nee, ik heet geen Toby. Oh, maar Toby, jij hebt ook een eerste keer meegemaakt. Hè? Ik heb ook een uh, wacht ik... hier, moet een leuk momentje voor Toby. Ja, je ging naar een circus, dansen, een circus waar mensen grappen maken. <lacht> en, <lacht> en... <lacht> zo eentje waar jij nooit in zou komen, inderdaad. Nee, ik ging naar het Comedy Café in Amsterdam en, en. Ik -dus, kwam daar rond -dus, negen uur aan, ja, ik stond ja. op de lijst, ja. en dan, uh, ja, dan sta je daar met alle ja. andere comedians, ja. en dan is het jouw beurt, ja. en dan mag je een minuutje of acht, mag je, ja. mag je optreden, zeg maar. Lachen. Ja, dan werd zeker gelachen. Oké, okay, vertel het Geert? Ging goed, ging en, echt goed. En? En? Heb geld gewonnen? Nee. Je wint er ik, geen geld mee? Ik heb geen geld gewonnen. Geen, geen Geert? Je, je kan niet iets ermee winnen. Maar. Uh, uh, uh, hmm? Wat? Hoe ging He? het? Maar, uh, nee, maar, het ging goed. vond dat leuk. Nee, ja, mensen nee, moesten ja. lachen. Ja. Mensen moesten lachen inderdaad. er waren de, de twee vormen en daarbij moest niemand lachen. En toen kwam ik en toen in het begin, ik was mm -hmm. wel echt reden zenuwachtig, moet ik eerlijk toegeven. Ja. Want uh, het was de eerste keer natuurlijk. Ja. en, Ja. Uh, maar goed, daarna was het gewoon. Uh, en nu ging het goed. En nu? Ja. Nu moet ik misschien nog een keer terug. En dan kom je weer terug en dan moeten ze weer lachen. En als ze niet lachen, dan lachen ze niet. Ja, ja, weet je, je, maar, je hebt maar iets van 8 minuten, dus je kan niet echt al je grappen doen. Uh -huh. Je kan er maar... Zijn het nou... Wel, ja, even tussendoor. Zijn het dit... nou de vrouwen of de mannen? Ah, zijn het de vrouwen, hè? Ik, ik zie dat nooit bij sporters. Nee, zeker niet als een helm op, hè. Nee, ja u denkt nu Waar gaan ze nu naartoe, maar we zitten tussendoor ook eventjes naar de Olympische Spelen te kijken. Naar de BMX-race, volgens mij voor vrouwen. En het feit wel dat er volgens mij net brons of zilver hebben gehad, dat zag ik niet. Omdat Toby erdoor voor stond. Ja, omdat we ook met mijn verhaal bezig waren, Karim. Ja, gefeliciteerd verder maar maar nou goed, er werd dus, maar je hebt minstens wel acht 8 minuten, dus ja. uh, je, kan, je kan niet al je grappen doen, ja. dus ik moet een andere keer even terugkomen. Ja. En? En nu? Nee. En nu niks? We het ik heb geen idee, ik kan hier nog een keer terugkomen en dan ga ik het uh, en dan. andere grappen ga ik doen. Proberen. Okay. En kijken of die ook daarom ook wordt gelachen. En welke, en grap moet... welke grap die ken heb je uitgevoerd? Uh, ik heb die brief gedaan van Joran van der Sloot. Die hier ook live vertolkt is. Ja, maar ik heb hem ietsjes aangepast. En ik heb hem nog wat leuker gemaakt en zo. Die heb ik zeg maar op het eind gedaan. Aha. En dat werd heel... En ik heb een Was je zenuwachtig? Ja. Ja, ik was echt zenuwachtig. Ik ben bijna nooit zenuwachtig. Maar toen was ik wel echt zenuwachtig. Zaten er nog bekende mensen in de zaal? Ik ga nu gewoon echt alles vragen wat ik kan vragen hoor. Nou... maak je gewoon half Er was zeg maar... Je hebt... Ontdek Toby van. Um. Dit is een programma. Ehm En dat is op comedy. TV. Of humor TV. Humor. Ken je dat? Ja, dat ken ik En daarop heb je iedere... Een professionele stand-up comedian. Ja. Die gaat dan aan, aan het eind van iedere ja. maand... Doet hij een uh -huh. stukje stand-up comedy. Uh, uh -huh. Komt hij over die maand. Ja. En die gozer die heet Martijn Koning. Die komt ook wel eens bij de Wereldrijd door om Door. Ja, ja die ken, ken ik al. Die ja. was er. Die kwam na mij. Hij was mijn naprogramma. Ja, heeft hij nog tegen gezegd van... Nou, goed gedaan. Goed gedaan. Nee, maar de host van de show wel. En die was ook een professioneel comedian. En dat was... Geen, nee. Zullen we hem Jan noemen? Gewoon. Jan. Ja, maar Jan die, die zei echt echt goed gedaan. Goed je en zo. Dag, ja. goed gedaan. Nee, maar het, Lilia, het momente... of niet? Nee. Goed gedaan, jongen. Nee, maar het leukste moment was, zeg maar... Je ja. kent ook echt van die stand-up comedy-muziek. -comedy je weet wel, als mensen opkomen... Van... Ja, heb je er dus steeds muziek, muziek voor? Dan moet je ook van lachen van die muziek? Ofzo? Nee, daar moet je niet van lachen. Maar dan weet je wel dat je meteen in een echt stand-up comedy-club staat. En dat was, zeg maar, mijn opkomstmuziek. Dan gaan we nu over naar een echo moment. Vanuit een buis in Zandvoort. Gaan we luisteren naar een nummer van Niveau. Een nummer waarvan je denkt van, hm, dat heeft Niveau. Of je dat je denkt van, hm, dat heeft misschien wel heel veel Niveau. Laten we ook overhouden dat Karim hem leuk vindt. Verder niemand. Echt wel, iedereen vindt hem leuk. Nee. Jouw bil is een kokobil van Jello, Karp, Shaak en hoe ze allemaal op. Jezus, Radio wat een tekst. Leuk toch? Met je It's a co co Tobi let nou eens op. Tot. tot, tot, tot, tot voilà. Jij let nooit op hè? Jij bent gewoon aan het praten. Ik zit er rustig te eten en ik kan rustig eten, want Tobi let wel even op. Meneer, Karim, Weet jij dat? bent van de muziek toch? Jij bent van Waar? wanneer de muziek afloopt Waarvan en wanneer. Ik ben degene van als mijn microfoon aanstaat, dan praat ik. En jij. Is dat. Hij zat te eten! Ja. Hij zat te eten! Dus als hij van doe ik nog gewoon uit weet je, dan is het voor mij ook rustiger. Gaan wij luisteren naar Olimmers met The Hard Skips A Beat. Hier op jullie met Tobi, Krim, Pepijn. Er zit een het stukje pizza.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 We mogen niet meer meezingen, Toby. Oh nee, we hebben een klacht gehad. Ja. We hebben officieel een klacht gehad, dames en heren. Hé He, Karim? We, hebben, we zijn gemaild. Mm -hmm. Dan ben je pas echt een grote, hè? Als je, als je klachten krijgt. Ah, weet je dat betekent? Dat de luisteraars zijn dat is wel leuk. Ja. Um, Hoeveel ongeveer? Te veel. Voor jou. En één daarvan die dacht... Oh, dat zingen van hen, dat is zo slecht. Ik ga erom mailen. Ja, maar... Ik ga, ik ga niet iets zeggen, ik ga hem mailen, ga ik. Ik was dus vannacht in Albert Heijnen. Wacht, ik ja. heb een microfoon met mm hem. Techniek en Toby is ongelooflijk. <laughs> ik was vandaag dus, dus in andere Raad eens even welk nummer ik daar heel vaak heb gehoord. Welk nummer je daar heel vaak hebt gehoord? Moet ik nu raden? Ja. Ik heb werkelijk echt geen idee. Die van die reclame met. Ook, uh, ook heel veel met Frans Bauer. Met eh uh, Joker erbij. Ja. Die. Maar ook deze. Moet niet verklappen hè, Toby. Ik ga niet anders verklappen. gaat je contract gaat eraan. Deze. Nou, als je ergens gek van wordt, als je dit één keer hoort, dit, dit introotje al, dan denk je al van... Oh man, waar gaat dit heen, man? Daar gaan we dus heen. We gaan even naar luisteren. Tuintje Markt, Jan Smit, Damaru. Met, uh, ja, een tuintje in mijn hart. Ik heb een uh, hele holvijver in mijn hart. Wat heb jij in je hart? Niks? Je hebt niks in je hart? Ik heb helemaal niks in mijn hart. Oké, okay, gaan we naar luisteren. laatste. die uh, op piet stond aan het eind. van Wat een vreselijk nummer, Karim. Toch leuk om weer even te horen, joh. Oh, heel leuk. Nu denk je van, hé, hey, ik heb weer een leuk nummer gehoord. Nee. Dan denk je van, hé, hey, ja, dit blijft weer in mijn hoofd zitten. Um, maar, ik merk dat de sfeer dat gaat naar beneden. We hebben als het goed zo voor eh, uh, ongeveer, uh, na dit nummer eigenlijk, van Frank de Boer aan de lijn. Ik ben er eindelijk bij. Daar ben ik ook gewoon blij mee dat ik Frank mm -hmm. de Boer eindelijk heb. Ja. Uh, maar we gaan eerst luisteren naar Party Shaker. En Party Shaker is het nummer van Rio en Nico. En dan niet Nico van, eh, uh, maar maar uh, van iets anders. Van een uh, mix ding. Echt een ideaal zomer nummertje. Dus uh, ja, Shirtjes dus uit op het hard. strand. Als je nog niet in de zomerstemming was, dan ben je het nu wel door Rio en Nico met Party Shaker. En we hebben Frank de Boer weer aan de lijn, Frankie! Ja, hey, de Rio en Nico met Party Shaker. Hier op rade, Frank de Boer! Ja, Frank! Oh, hoi hoi! Hoe is het? Hey. Helemaal goed! Helemaal goed? Ja, helemaal goed, joh. Hey, uh, over twee dagjes, ja. Nog twee nachtjes slapen en dan begint het al. De ja. eredivisie voor, voor Ajax, dan. Ja! ja. Meteen ja. tegen AZ. Wat denk je? Winnen, verliezen, winnen? Ah, zeg. Hey, wat? Winnen? Winnen? Wat is winnen? Sorry, ik sta je eventjes niet voor. winnen? Winnen is dat je met meer doelpunten van het veld gaat dan de tegenstander. oh dus je moet er vier keer scoren in plaats van twee. Tegen PS5. Ja. Oh, dat was wel beter dan? geweest. Nou, ja, uh, niemand had het verteld. Ja, nee, je speelt natuurlijk ook met een hele jonge proef nee, maar dan moet je ja. gewoon voort aan doen. Nee, dat weten toch niet, hè? ze zijn net van de basis, gewoon, ze kunnen tot 10 zijn, en dat is het. Precies. ehm, hey, um, ja, ook eventjes om die BKW-heidsstrijd terug te, kopen, ja. te komen. Um, ja. PSV was, was wel sterker. Ja. Um, ga je nog aanpassingen doen voor aankomende zondag? Ja, ik, uh, ik ga Dennis erin zetten. De, uh, Den, Dennis die doet het bergkampen bedoel je zeker. Ja, ja, ja, ja. Nee, die, die gaat het niet doen. Die zit niet in je selectie. Die is trainer. Maar hij, hij zit al bij de selectie dan? Nee, hij, hij is trainer. Je kan hem niet opstellen, Frank. Oh, Oké, okay. en Molly? Ook niet. Oké, okay, uh... ja, nee, dat wordt een probleem. Nou, we hebben Arsene niet nu, hè? Ja, ja, ja. Azizi die. die, die gaan misschien. Nou misschien, nou misschien. vanavond op een. Uh, maar, maar is hij er ook echt? zit hij er nu ook echt? ja, ja nou niet naast me, maar. maar uh, nee, maar. maar de transfer is gelukt. Komt, maar ja, hij komt. hij komt jullie gemaakt, hè? hij komt. hij komt. die rode goede, als hij die, een echte groete, goede. goede, goede voetballer, denk ik. ja, dat is hij echt, ja. ja, mooi. <laughs> en sinds hij dat nummer heeft gehoord, uh, wilt hij alleen nog maar naar Ajax? Ja, ja, ja, En dan wordt hij. Uh, ja, wat? En wat wordt hij dan? Want je hebt natuurlijk ook al de toerichter uh, Ja, daar gaat in is niet meer. Uh, die niet fit, hè. Der, der, der, der is niet fit. Die, nee. Die, die gaat daar spelen, ja. Heeft uh, ja. hij nog last van zijn rug? Ja, ja, hij, uh, hij heeft een brace. Hij heeft wat? Hij heeft brace. Nee, die rapper heeft hij. Hebben ingerust voor hem oké. Okay. Maar nou, de dokter zei hij heeft een brace nodig, dus ik okay, heb met Crash uh, gebeld, maar hij hey, hebt al die rappers, ja. dus bel brace even voor me en dan kan hij uh, Dirk helpen. Oké. Okay. Dus ik hoop dat helpt nu de brace Oké, okay, maar nog heel eventjes vooruitkijkend naar uh, AZ, wat ja, denk je T dat, uh, T dat de is. Theo gaat weg he, Theo gaat weg die gaat naar uh, Vitesse. G die gaat naar Vitesse? Ja. Dat is zeker? Ja. Dat is echt 100% zeker die gaat naar ik denk wel, ja, ik denk wel. wel. Ja, maar hoezo ja. merk je het aan hem of wil uh, hij nou, terug? er staat een tato op z'n bij maar ik, ik ben Fritetenaar. Oké. Okay. Ja, yes. nou, daarom, denk je. Ja, oké, okay, maar daar speelt hij al langer mee met die uh, tatoe. Nee hoor. Nee. Nee. Helemaal niet. Nee, je ik denkt denk echt ik. dat hij binnenkort weer weg is. Ja. En is dat ah, een. Nee, ik kan er wel helemaal niks, in, jongen. Nee. Nee, nee, nee. Dus het is niet een groot gemis voor Ajax? Nee, nee, nee, helemaal niet denk ik hoor. Ja, dat zou natuurlijk kunnen, maar eh, dat weet ik niet hoor. Maar hij heeft het um, ja, vorig seizoen aan het begin natuurlijk gewoon echt slecht gedaan. Ja, aan het eind ah, ging hij wel beter, dus misschien nu hij weer iets ah, weer beter, beter is ah, dan vorig, ah. vorig seizoen. Moet je hem nu wel wegdoen? Wat? Ja, ja, vind ik. ja, waarom niet? Ja, we hebben wel zoveel middenvelders. Ja? Ja jongen, zeunen. Zeunen. De hele zöne spelen is dat. Mm -hmm. En uh, we hebben Joi, Klaasie. Ja, dat is, uh, nog, een, dat is nog een jonkie, Frank. En uh, Martins Indies. Ja. En uh, Ron Vlaar. En uh, we hebben bijvoorbeeld Feynlanders en uh, uh, Schaken hebben we ook. Frank, Frank. Ja? Die, die, die zijn niet van jou. Hij uh, zijn een Nederlanders. Ja, maar die zijn niet van jou. Maar, maar, maar, waarom dan niet? Ja, die, die spelen bij andere clubs, uh, Frank. Uh, ja, maar je hey mag die bellen, maar ik heb hem een, een, een, een Feyenoord. Sorry, wat zei die Hij uh, zei, je spelers van Feyenoord. Je hebt spelers van Feyenoord, zei hij dat? Ja, nou in dat is een hele selectie. En je hebt ook Hunterbach selecteerd en ik nu het allemaal maar op. Ja, dat, dat is voor Van Gaal. Dat is voor Van Gaal, dat is voor het Nederlands elftal. Die, ja, spelen, die spelen woensdag volgens mij, spelen ze tegen België. Ja, je hele lijstje met allemaal, allemaal grote namen. Ja, is selectie. dat is voor, voor het Nederlands elftal. De enige, ja, de enige wijze die ik kende was Ricardo. Ja. Maar nee, voor nee. het Nederlands elftal? Ja. Niet van Ajax? Nee. Oh, dan moet ik nog een andere opstelling beginnen. Hé, hey, wat leek je stem opeens op die van Karim? Nee. Van Koude. Nee. Oh, het leek even zo. Nou, ja, doei. Dus. <laughs> Frank, bedankt hè. We gaan nu luisteren naar de Swedish houtmafia met zetel... Oh, Frank heeft al opgehangen. Hij is er klaar mee. Heb ik wat gemist, of niet? Je hebt, nee, niks gemist. Behalve dan tegenover een gesprek met Frank de Boer. Alweer? Ja. Dat begint wel een uh, te worden. Zonger. Mm -hmm. En ik, ik ben, ben zo'n grote fan van hem. Uh. Mm -hmm. We hebben zo'n Hatschern, we hebben nog de Megamix van DJ Pepper. Hoor je hem ook praten als het goed is, dat zou leuk zijn. En je hebt nog uh, Mark van ook van ons goed. Althans, als Fox het goedkeurt dan, hè? Uh. Ik had ook nog dat Fox nu zo dat ik belt naar mij uh, tijdens de Megamix van... Uh, ja, helemaal mm, mag niet. Of zo? Wat, wat zo. die stem deed je goed na. wie zou dat toch zijn? Ja, dat, dat zou, dat zou je Tot zo. Misschien moet je dat dus... Uh, doen. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...